Afgelopen week is hij tijdens een vier uur durende operatie met succes verwijderd. Daar herstelt ze nu, maar volgens haar artsen mag ze voor de kerst naar huis. De vrouw dacht dat ze was aangekomen omdat ze te veel had gegeten. Het weer vanochtend trekt een regengebied richting de noordelijke helft van het land. In het zuiden en oosten wordt het dan droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Mijn naam is Vincent Miller. Kerst betekent gewoon een feest. Gewoon een aparte dag in het leven. En hoe, hoe viert u? Want u komt uit Suriname. Ja. Nou, Suriname zou het, wel, zou het wel gezelliger zijn dan hier. Ja? Ja. Hier is het, het een beetje saai. Ja. Hier is het saai en hoe, hoe vieren ze het in Suriname dan? Echt ja, gezellig man. Ja? Feestig. Echt, je, je, je voelt gewoon dat het, dat het feest is. Dat het echt zalig is. Maar hier je voel je, voelt je niks. Ik woon, ik woon alleen. Is dat? Voor mij is het technisch wel gezellig. Nee. Dus voor u is het gewoon een dag als ieder ander? Gewoon een dag als ieder ander, ja. Wat kan ik aan doen? Kan ik niks aan doen? En uh, wat zou uw kerstwens zijn voor uh, 2013? Of uw wens voor 2013? Nou, dat het einde van de wereld is aangebroken. Dat moet je nu zitten wachten, hè. Ik kan niks aan doen. Maar mochten we het overleven, wat zou, dan, uh, wat zou u dan wensen? Een betere leven. Ja, gewoon. Elke dag aan het werk. Zellig leven. Misschien een, misschien een liefde. Misschien liefde. Ja, want ik heb het lang niet gehad. Ja, maar... Wat kan je doen? Ik kan niks aan doen. Je moet maar blijven leven. En blijf leven en het beste. Hè? Ja, toch. Een hele gezonde en voorspoedig en liefdevol 2013. Dus nog bedankt. He. U ook bedankt. Bedankt gezegd verder. U ook meneer. Dank u wel hè. was the night before Christmas and all through the house. Not a creature was stirring not even a mouse. All the stockings were hung by the chimney with care. In the hope that Saint Nicholas soon would be there Then what to my wondering eyes should appear A miniature sleigh and a tiny reindeer A little old driver so lively and quick I knew in a moment it must be Saint Nick And more rapid than eagles his reindeer all came As he shouted on Dasher and each reindeer's name, and so up to the housetop the reindeer soon flew with a sleigh full of toys and Saint Nicholas too. Down the chimney he came with a leap and a bound. He was dressed all in fur and his belly was round. He spoke not a word but went straight to his work And filled all the stockings then turned with a jerk And laying his finger aside of his nose Then giving a nod up the chimney he rose But, but I, heard I heard him, him exclaim ere he drove out of sight Merry Christmas to all and to all a good night Dean Altry, Rosemary Clooney, het Was the Night Before Christmas. Welkom terug in het laatste uur van deze wonderlijke nacht van het goede leven. Uh, wonderlijk omdat het nu natuurlijk ja, de ochtend voor Kerstmis is. Uh, het is trouwens bijna tijd voor het tweede cadeautje van deze nacht. Hoewel t, deze, nou, ik moet eigenlijk, nou oké, okay, vooruit. Ik zal eerlijk zeggen, deze hele uitzending is echt ook wel een klein cadeautje, toch? Het staat vol van de presentjes. En. Ja, ik heb toch een beetje het gevoel dat ik een dikke buik begin te krijgen. En dat is echt niet door die toosjes uh, uit het kerstpakket van Ans en uh, de chippies van Vincent. Maar het is meer dat mijn wangen beginnen te gloeien als appeltjes. Mijn baard steeds witter begint te worden. En mijn kleren een vreemde rode gloed beginnen te vertonen. Nou goed, mocht u net uh, inschakelen, dan uh, ga ik u even op Dat het eerste cadeautje, wat ik aan het begin van deze nacht heb gedraaid. Dat is de speciaal gemaakte kerstzingen van Beurt En die kunt u downloaden via bird, met dt.bandcamp.com. En die klinkt zo. En het is dus uh, Winter Solstice van Beurt. En die kunt u dus downloaden op beurtmetdt.bandcamp.com. Nou, nu snel door naar cadeautje nummer 2. Uh, verwachting klopt mijn hart. Fris bruisend als een uh, verse pak sneeuw in je nek... is hier het liedje van singer-songwriter Tessa Rose Jackson. En ik ging het hoogst persoonlijk bij, uh, bij haar langs... Uh, om het liedje te beluisteren en voor u op te halen. One, two, three, Jump to the beat of the drum Here on the ik zit in de studio van uh, Tessa Rose Jackson, uh, gevuld met, nou ja, uh, wat, wat zie ik aan hier staan? Nou, heel veel gitaren en een mandoline en een banjo en allemaal synthesizers. Dus uh, zoveel mogelijk instrumenten natuurlijk. En uh, jij kan ook echt alles bespelen? Nou, ik kan alles een beetje. Okay. Ja. Ja, want uh, ik, uh, ik heb uh, jou gevraagd om een, een kerstnummer te schrijven. En uh, wonder boven wonder, wilde je dat doen? Hoe dat zo? Ja, het is toch hartstikke leuk als iemand je een opdracht geeft om een nieuw nummer te schrijven. Dat is uh, alleen maar inspiratie. Dat is te gek. Ja. Ja, want heb jij, uh, want hoe, uh, hoe vier jij je kerst normaal eigenlijk? Heel uitgebreid. Ik heb een Britse familie en daar is uh, kerst een groot ding. Ook al zijn wij uh, absoluut niet gelovig, maar het gaat meer om uh, met z'n allen samen zijn. En, uh, en, en gewoon. we zijn een hele drukke familie en een hele grote familie. Dus we komen eigenlijk bijna nooit met z'n allen bij elkaar. En kerst is dan de dag die iedereen vrijhoudt en dat, dat, dan, uh, dat we dan met z'n allen gaan eten. En uh, het is wel eens zo druk geweest dat we een deur uit de schroeven hebben gehaald... Een, Neer hebben gezet. En dat we met z'n allen op de deur aten. Echt waar? <laughs> Omdat de tafel niet groot genoeg was. <laughs> dus dat is nog eens uh, praktisch, uh, praktisch denken. Ja. Over hoe je, met, uh, ja, hoe je je familie in huis krijgt. Gewoon uh, met de deur in huis. Wat dat betreft. Ja, letterlijk, letterlijk wel. Dat is een beetje stom als je aan de hendel zat. Eet... Oh, ja, want het eet niet lekker. Nee, dat eet niet lekker. Hey, en, uh, maar is dat uh, uh, dan ook echt Brits in de zin van uh, kalkoen? En, of ja, want wat doe je er in, in Engeland met kerst? Uh, nou ja, ja, kalkoen inderdaad. Ik ben vegetariër, dus voor mij krijg ik altijd een soort nut roast of zoiets. En uh, nou, het, het wordt steeds uh, minder traditioneel. Aan het begin hield mijn moeder heel erg vast aan... Uh, die is verder helemaal niet traditioneel. Maar die heeft gewoon bepaalde dingetjes, die vindt ze leuk. En uh, inderdaad, uh, kalkoen... Uh, en uh, dan heb je zo'n cranberry-saus, dat hoort er dan bij... en aardappeltjes, en voor mij dan een nut roast. Maar um, sinds uh, mijn uh, zus en ik uh, allebei een vriend hebben... die ook heel erg van koken houden, wordt daar wel meer bemoeid. Uh, gaat dat ook wel... Um, eten we wel eens ook wat anders, zeg <laughs> maar. Ja, dus, dus niet alleen maar de nut roast, want wat ja. is dat dan precies? Ja, dat weet ik dus niet, want dat wordt voor mij opgeschept. Is heel lekker? Zit er zitten allemaal noten in, een soort van notentaart. Oké. Okay. Ja. Ja, en uh, de traditionele Brussels sprouts, het, het, het spruitje? Oh ja, dat zit er ook bij, ja. Daar hou jij toevallig van. Ja, nu wel. Vroeger niet. Nee. nee. <laughs> en dan natuurlijk aan het einde van, van, van het diner. Uh, de, de kerst. Hoe heet dat ook alweer? Dat die, hoe heet dat ding nou? Een kerstplampudding oh, ja. uh, of zo? Nee. Uh, nee. Ik... Christmas pudding. Christmas pudding. Ah, de Christmas pudding. Ja. En die wordt dan in de fik gestoken met saus of wat is oh, er dan? Nee. Ja, ik weet niet of dat hoort, maar dat doen we in ieder geval niet. omdat er vaak heel veel kleine kinderen bij, dus dat werkt niet. Maar uh, we hebben vaak een Christmas. Pudding, wat niet veel mensen lekker vinden. En dan hebben we ook gewoon ijs. <lacht> maar de Christmas pudding is dus echt. Dat is wel echt heel traditioneel. Maar dat is niet. Want er zit veel alcohol in daar misschien. Uh, nou, niet. Het is heel machtig. Het is echt heel erg machtig. Het is alsof je een soort van. Duizend rozijnen samen pers tot één klomp. En, dat is, en daar dan zeg maar suiker overheen gooit. Het is, het is heel ja. heftig. Dus je staat echt te stuiteren ja, naar na ja. na je, na je diner. Je. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Terug naar het liedje. want ik ben natuurlijk heel benieuwd niet alleen wat je hebt gemaakt... maar vooral uh, ja, wat je inspiratie is geweest. Mm -hmm. Ja, nou ja, voor mij is, is kerst dus gewoon echt iets waar ik gewoon gelukkig van word. Ook rond de kerst ga ik allemaal van die lekkere Phil Spector 60's uh, kerstdeuntjes luisteren. Daar word ik helemaal gelukkig van. En het is uh, voor mij ook absoluut niet een tijd van melancholie of uh, religieuze overdenking of, of dat soort. Nee, het is uh, echt gezelligheid. En dat, dat heb ik een beetje uh, in mijn liedje. Heel veel samenzang. Heel veel uh, een beetje en een beetje gewoon. Het is, het is gewoon vrolijk. Want ik word er vrolijk van. Ja, want je bent een behoorlijk vrolijk, uh, vrolijk meisje. Want je, je nummer die net uh, op de luisterpaal ook staat. Dat is ook een lekker opgewekt nummer. Uh, met een zelfgemaakt stop-motion uh, clipje. Je, je doet echt alles zelf. Hè? Ja, ik ben een ontzettende control freak. <laughs> ik, heb, uh, ik heb mijn website heb ik uit handen gegeven. En mijn foto's. Dat, dat was een hele grote stap voor mij, die twee. En, uh, maar voor de rest probeer ik uh, alles zelf te doen. Ja. En, uh, want je bent dus niet melancholiek, niet overdenken, niet, vooruit, niet terugkijken... maar wel vooruitkijken dan? Over het algemeen. Ik heb ook wel natuurlijk nummers, want iedereen voelt zich wel eens verdrietig. En uh, daar, daar heb ik ook heel veel nummers van. Maar over het algemeen is mijn uh, filosofie, als het gaat om muziek, vind ik dat er veel te veel melancholische muziek wordt gemaakt. En dat ik dat, ik dat jammer vind, want dat reflecteert voor mij een levensbeeld wat, wat niet klopt, zeg maar. Ik ben vaak vrolijk, dus dan wil ik ook graag vrolijke muziek hebben. Ja. Dus uh, ja... Dus dat is op die manier uit je, maar je wordt niet dubbel dubbel vrolijk als je en vrolijke muziek maakt en al vrolijk bent. Je hebt niet een soort tegenhanger nodig dan? Uh, nee, ik, het, is, het is vooral een, uh, een putting van die emotie. Dus als ik me goed voel, dan maak ik een lekker vrolijk nummer en dan... Dan kan ik gewoon er een beetje in, in, van genieten van, dat, van die vrolijkheid. En als ik, uh, als ik verdrietig ben, dan schrijf ik daar een nummer over. Maar ik zou niet een verdrietig nummer gaan luisteren... omdat ik heel vrolijk ben, of zo. Nee, oké. Ja, dat is eigenlijk wel heel slim. Uh, en nou was ik wel benieuwd naar... Um, of nou ben ik ook benieuwd, voordat we gaan luisteren... Um, nou ja, kerst is voor jou dus vrolijkheid, het is gezelligheid. Uh, niet iets religieus dus? Nee, voor mij niet. Ik kan me voorstellen, ja, dat komt natuurlijk uit een religieus feest. Ja. En uh, daar heb ik natuurlijk altijd gewoon respect voor. Maar voor mij gaat het om, om wat het binnen mijn familie is geworden. Ja. En dat is gewoon uh, genieten met z'n allen van een gezellige avond. Nou ja, uh, laten we maar gaan luisteren. En hoe heet het nummer? Uh, het heet Winter Night. Winter Night, als in winternacht. Ja, inderdaad. Come walk with me my life. Watch the skies above grow dark They look grow dark. Ik ga... Dankjewel. Want hoeveel, hoeveel mensen hoor ik wel niet? Eén. Uh, uh, nee, twee. Mijn vriend heeft de accordeon ingespeeld. dat kan ik niet. <laughs> Jeetje, maar echt heel veel instrumenten en, en dat maak je allemaal zelf. Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Het is een puzzeltje altijd. Het is echt een, inderdaad een heel vrolijk nummer, maar ik heb het gevoel alsof ik gewoon uh, door de sneeuw een beetje aan het, uh, aan het struinen ben. Ah, te gek. Dat was de bedoeling. En, uh, en want waar, waar zing je over? Uh, ja, ik zing over uh, ja, uh, een winternacht delen met je geliefde of je familie. Dat kan je een beetje opvatten hoe je dat wil eigenlijk. Maar vooral, het is buiten koud en het is binnen warm en, en dat is te gek. Ja, het is, ik, kan het, ik word altijd ontzettend gelukkig als ik binnen heel, heel erg lekker warm zit... en het gaat buiten ontzettend hard regenen of zo. Ja. Dat is eigenlijk een beetje lullig. Er zijn natuurlijk ook mensen buiten en die zijn dan erg ongelukkig. Maar ik heb dan wel het, het gevoel van, ik zit hier goed. En dat uh, vind ik altijd helemaal te gek. Niet alleen ben jij dus heel goed in, uh, in prachtige, uh, uh, kleine, nou ja, opgewekte kerstliedjes schrijven. Maar je treedt natuurlijk ook op. Ja, dat klopt. Ik heb een geweldige band met, uh, met de vier uh, hele goede vrienden van mij. En dan uh, uh, treden we, we doen we allemaal hele grote nummers met uh, heel veel stemmen. Heel veel meer stemmigheid ook. Ja. Het is helemaal te gek. In Winternight zitten heel veel stemmen, en die doe je allemaal zelf. Maar op het podium doe je dat natuurlijk niet zelf. Nee, dat is ook wel. Dat was voor mij heel lastig. Want ik had mijn hele plaat al af, eigenlijk, voordat ik ging spelen met mijn band. Dus dat is altijd even uitzoeken. Maar ik heb geweldige zangers in mijn band. Okay. En uh, het is helemaal te gek. Het zijn hele goede muzikanten, maar ze kunnen ook allemaal heel erg goed zingen. Dus daar heb ik het heel erg mee getroffen. En, uh... Dat zijn jullie dus op toeneen, want wat, wat, wat gaat het nieuwe jaar voor uh, Tessa Rose Jackson brengen? Uh, heel veel spannende dingen. We zijn uh, laatst geboekt voor Noorderslag, op, uh, dus 12 januari. Heel erg spannend en echt superleuk. En een beetje onverwacht zelfs, dat, uh, dat was een soort van cadeautje. En uh, eind februari, begin maart misschien, uh, komt uh, de plaat uit. Dus dat is ook heel spannend. Ja, want hoe ver, hoe ver ben je nu al dan? Uh, het is uh, allemaal opgenomen en uh, gemixt. En uh, het moet gewoon, uh, het is de puntjes op de i. En het is mijn, mijn allereerste solo plaat Dus wow. en ik heb het allemaal zelf gedaan. Dus het is echt een beetje mijn kindje. Ik vind het heel eng om dat dan zeg maar weg te geven ja. of te presenteren. Ja. Van, het is klaar. En uh, jouw vriend, die speelt dus mee. Mm -hmm. Ja, klopt. En, uh, dat doen jullie vaker, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben samen ook een duo. En, uh, dat is hele andere muziek. Ja. ja. En, uh, uh, dat mogen we daar iets over zeggen, want het is natuurlijk wel, nou, jullie zijn een soort superhelden eigenlijk, hè? Ja, we zijn een superhelden duo. Ja, want, uh, jullie zijn Bam, de band. Bam, met een uitroepteken, ja. En uh, uh, jouw vriend, hoe heet hij? Darius Timmer. En uh, Darius, uh, nou, jullie zijn een muzikaal duo. Grap, wat ik heel bijzonder vind, is dat ik ben bij Bart geweest, Bart van den Denen, Beurt. Die samen met Janne Beurt vormt, dus ook een muzikaal duo. Ja. Ik tref het wel. Ja, ja, het is allemaal een uh, rode draad, zie ik hier, een rode ja. draad. Ja, want, het, want als jij samen met, met Darius met je geliefde uh, speelt... want is dat uh, makkelijk, moeilijk? Hoe, hoe werkt dat? Nou, je moet heel professioneel blijven. Dat is lastig. Maar uh, over het algemeen zijn wij... we zijn allebei echt muzikanten, zeg maar. Van, van gewoon in hart en nieren. Dus voor ons gaat dat altijd voor. En omdat we dat allebei zijn, is daar heel veel grip voor. En kunnen we ook in muzikale situaties gewoon... Dan zijn we bandleden. En dan kunnen we ook gewoon hartstikke uh, bruut tegen elkaar zijn. En gewoon zeggen van, nou, dat speel je gewoon verkeerd. Of dan zegt hij van, nou, dan zing jij dat vals. En dan, maar dan daarna, ja. Maar dan daarna, je sterker nog, ik denk dat het een voordeel is. Ik denk dat je zelfs eerlijker tegen elkaar bent. Omdat je weet dat, dat je wel van elkaar houdt. Dus dan mag je het zeggen. En dan daarna leg je het allemaal neer en dan is het gewoon klaar. En dan is het, werk, is het werk klaar en ga je samen op de bank zitten. En dan is het gewoon een kopje theeschat. schat uh, ja. Wat gaan we kijken? Inderdaad, Ondanks dat je het zo verschrikkelijk druk hebt. En met, je, hè, met de opname van je, van je nieuwe plaat. Eh, optredens, bam. Waar die, waar een, een totaal ander project is. Meer elektronisch. elektronisch muziek. Want ik heb jullie toen het Fringe Festival gezien. waar Ik, ik was blij verrast. Dat je echt een superleuke band. Heb je ook nog tijd gehad om, om dit liedje te maken? Dit ga je dan ook op je nieuwe cd zetten? Nou, dat, nee, dat denk ik niet. Want dat is allemaal een beetje soort van ingepakt en klaar. En... En, uh, want uh, ik zit nog even te denken. Want uh, uh, dit is natuurlijk een prachtig liedje. Uh, is er een mogelijkheid dat we dit kunnen aanbieden aan mensen als een cadeautje? Ja, dat was ook wel mijn idee. Ik wil eigenlijk het liefst uh, het, het weggeven. Ik, wil het, uh, ik hoef het niet te verkopen. Het is kerst, dus ik ga het toch niet dingen lopen verkopen. Dus uh, ja, ik, uh, ik ga het als cadeautje aanbieden voor mensen die mij contacteren en uh, die het hebben gehoord. en Die denken van dat wil ik hebben. En uh, uh, waar kunnen ze dan naartoe mailen? Of heb je een bandcamp? Uh, ik ben op Facebook heel actief. Facebook.com slash Tessa Rose Jackson. En voor de mensen die geen Facebook hebben ben ik ook bereikbaar via mijn website TessaRoseJackson.com. En, uh, dus als je nu uh, uh, lekker vrolijk uh, op de bank zit en denkt... ah, oh, dat liedje dat wil ik hebben. Dan is het dus uh, na de uitzending is het, uh, te verkrijgen via TessaRoseJackson.com. Uh, of uh, via Facebook. We kunnen jou contacteren. Nou, fantastisch Tessa. En, uh, ja, heel erg bedankt. En een hele fijne kerst. Nou, jij ook. <laughs> Heerlijk. Dankjewel, Tessa Rose Jackson. En inderdaad, zoals ik al zei, de single is gratis te verkrijgen... via de site van Tessa, en dat is tessarosejackson.com. En haal die plaat binnen en hou deze artiest in de gaten. Want binnenkort komt haar debuut-cd uit. Dit is De Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. In deze nacht, gevuld met terugblikken en plaatsbepalen en vooruitkijken... kwam mij te oren dat acteur Remy Sambo, onder andere bekend van Spanga's en Allstars... bezig is met een nieuwe voorstelling die uit gaat komen in februari 2013. Ik had een gesprek met hem over zijn nieuwe project Op zoek naar oom Tom. Een voorstelling met een gekleurde boodschap. Wij gaan fast forward de toekomst in. Remy Sambo, jij, jij uh, speelt veel, maakt uh, eigen voorstellingen, bent presentator. Uh, en ik heb begrepen dat jij nu bezig bent uh, aan een voorstelling die uit gaat komen in februari, als het goed is. Zeg ik dat goed? Ja, dat is helemaal goed. Februari 2013. De voorstelling heet Op zoek naar Om Tom. We zijn nu bezig met de, met de voorbereidingen. We beginnen januari 2013 We beginnen met te repeteren. En je wil vast wel weten waar het over gaat, volgens mij. Ik wil heel graag weten waar het over gaat, want daarom zitten we hier ook. Oh ja, ik probeer eventjes de, de, de korte versie uh, op zoek naar Om Tom gaat over drie donkere acteurs die bij elkaar komen om een statement te maken. Het is namelijk zo dat je in Nederland als donkere acteur niet de kans krijgt om alle rollen te spelen. Dus zij hebben een soort pakketje bij zich met allemaal rollen die ze heel graag willen spelen, om dat aan het publiek te laten zien. Maar als snel blijkt dat een van hen um, auditie gaat doen voor een musical, voor een, voor een grotere rol, de rol van zijn leven, Om Tom. Um, de anderen die hebben stiekem ook, uh, uh, die gaan ook meedoen aan die auditie. En uh, uiteindelijk komt dat dus te sprake dat ze eigenlijk elkaar uh, um, niet verlinken, maar dat ze informatie hebben achtergehouden voor de anderen. En dat hun hoger doel waarvoor ze daar zijn, eigenlijk dreigt te mislukken. En het hogere doel is dus. Laten zien dat donkere acteurs uh, in staat zijn... om alles te kunnen spelen wat hun hartje maar begeert. Jij komt van de Antilles, als ik het goed heb? Ja, ik kom van Curaçao, ja. En jij hebt als acteur uh, natuurlijk ook wensen om te spelen. Maar jij kan toch gewoon al alles spelen wat je wil? Uh, ik kan nu alles spelen wat ik wil. Daarom ben ik mijn eigen theatergezelschap begonnen. VIG, uh, Very Important Group. Omdat ik niet... Ik wilde niet meer knokken. Ik wilde niet meer smeken. Ik wilde niet meer vragen om uh, um, alsjeblieft die ene rol te spelen... wat ik heel graag zou willen. Ik dacht, als ik dit wil doen... als ik niet een, een, een gefrustreerd acteur wil worden... dan moet ik het zelf doen. Dus toen heb ik uh, nu bijna negen jaar geleden... mijn gezelschap opgericht. Hele goede mensen erbij gehaald. En ik maak nu uh, eigen stukken. Weet je, als je van de toneelschool afkomt, dan denk je van. Oh, ik wil, ik wil, ik wil Hamlet spelen. En ik wil, ik wil, ik wil die, al die klassieke rollen spelen. Otello. Otello, ja precies. Maar gaandeweg kom ik erachter dat er. Um, de verhalen die ik vertel, die, die, zijn, uh, um, nee, die zijn van een niet-westerse uitgangspunt. Uh, dat, dat, ik, ik, ik merkte dat ik dat veel belangrijker vond om te vertellen. Verhalen die uh, een, een wortel vinden op Curaçao. Die wel degelijk iets met Nederland te maken hebben. Maar dat soort verhalen die, die worden in het theater niet verteld. Er worden heel veel Hamlets gespeeld. Er worden heel veel Otello's gedaan. Toen dacht ik, nou ja, dit zijn ook verhalen die ik graag wil vertellen. En um, ik kan dan lekker zelf bedenken welke rol ik ga spelen. En op welke manier ik dat wil doen. En in elk verhaal zit wel een Hamlet en in elk verhaal zit wel een Otello. Dus uh, op, op die manier... Vind ik het interessant om zelf uh, dingen te bedenken. Want de voorstellingen die jij maakt, daarin laat je eigenlijk een persoonlijke zoektocht zien. Uh, ik laat dingen zien die, mij, die ik tegenkom, die mij fascineren. Ik heb bijvoorbeeld vorig, vorig seizoen heb ik een voorstelling huid gemaakt... dat ging over discriminatie bij donkere mensen onderling. Dat is iets, een gegeven wat men in Nederland niet kent. Maar tegelijkertijd uh, was het ook een familiedrama. En iedereen heeft een familie. Of je nou blank, zwart, geel bent. Dus uh, ik probeer zo voor, voorstellingen te maken die, ik noem het altijd... die, die twee kanten opsnijden. Die, die, dat het geen doelgroep toneel wordt voor alleen maar donkere mensen... maar dat het echt voor iedereen... In Interessant is. Dus, uh, uh, maar de, de oorsprong is vaak iets wat ik uh, in andere landen vind dan, dan in Nederland. Ik, kom dat, ik ben het tegengekomen op Curaçao, maar het heeft in zodanig gevolgen in Nederland dat je merkt dat mensen mekaar afstoten, niet samenkomen. Als ze van een andere cultuur zijn, van hetzelfde, van hetzelfde ras, maar zeggen, dat ze elkaar afstoten, dat het geen eenheid wordt. En dat is eigenlijk ook een beetje de kern van om Tom. Er is een ontzettende krabbenmentaliteit. mentaliteit. Als de een uh, iets uh, dreigt te bereiken, dan wordt hij door de ander naar beneden geschopt. Kijk, de bij, de donkere, de bij de slaven was het zo dat um, ze nooit een, een, een eenheid konden vormen... tegen uh, het witte regime, omdat ze onderling mekaar verlinkten. Als je de mogelijkheid kreeg om huisslaaf te worden... dan uh, ging je de anderen verlinken en het was, het was nooit een, een, een kwestie van eenheid. Zodra er een, een hogere macht longte of, uh, of je, je kon ergens beter van worden... dan was je weg. En, uh, en waardoor er uiteindelijk door het witte regime altijd voor je werd bepaald... Wie of wat je was en wat je kon doen. En in deze is het ook zo dat deze mensen bij elkaar komen om samen iets te doen, maar dan is er een hoger doel en dan, dan, dan wordt het wankel. En aan het einde van de voorstelling is het eigenlijk het, het publiek, het, het, vaak een wit publiek, het witte regime, wat gaat bepalen wie nou om Tom wordt. Ah ja, want het is natuurlijk op zoek naar om Tom, zoals je ook hebt op zoek naar Evita of op zoek naar Jozef. Ja, ja, ja, het is een zoektocht naar uh, de rol der rollen. Waar mensen eigenlijk heel veel. Kijk, dit, dit, wat ik fantastisch vind, aan, of wat ik interessant vind om, om, om Tom is dat um, ik heb een soort enquête gedaan onder, onder, onder autochtone Nederlanders, en die vinden allemaal om Tom een held. En die hebben allemaal Het verhaal. Dat is een aanklacht tegen de slavernij, terwijl als je het aan donkere mensen vraagt. Mm -hmm die vinden het allemaal een zwakkeling. Die hebben echt allemaal zoiets van... waarom heb je niet gevochten voor, uh, uh, voor de andere slaven? Waarom ben je niet opgestaan? Dus dat, dat is een heel uh, interessant ding om te onderzoeken. Want uiteindelijk, als je erover om Tom krijgt... wat ben je dan? Ben je dan, ben je dan een held of ben je echt een, een zwakkeling? Mira como gozan, la en ik geloof dat je, um, wil je iets bereiken als, als, als eenheid, als groep of wat dan ook... dan is uh, les 1 dat je toch wel elkaar moet vertrouwen... en samen voor datgene moet gaan wat je, wat je, wat, wat je heel graag wil. Uh, volgens mij weten weinig Nederlanders niet dat er onderling onder, in de donkere cultuur... of in de zwarte cultuur eigenlijk dus uh, discriminatie heerst... Kijk, als je het hebt over discriminatie, dan denken mensen gelijk aan zwart-wit. Uh, heel erg voor de hand liggend. Maar heel veel mensen wisten inderdaad niet dat zwart-zwart ook elkaar discrimineert. Dat je verschillen, verschillende gradaties hebt in, in het donker zijn. En dat daar gewoon daarbinnen binnen gewoon, uh, een ontzettende hiërarchie uh, bestaat. Ja, want je hebt natuurlijk uh, de, de Dino-show, ken je van Jan Dino Asperaat? Die, die heeft FC-kip. Waarbij uh, zeg maar de Rajes, de, de, de Indiaanse of Hindoestaanse uh, keukenbediende, zegt: Ik ben niet zwart, ik ben donkerwit. Ja, ja dat is, maar dat bestaat echt. Het is, Dino die brengt het in een, uh, in een komische vorm, maar uh, het bestaat echt. Mensen, men, hij is hartstikke donker. En mensen die ook donkerder zijn dan ik, maar die dan een ander soort slag haar hebben, omdat ik dan kroeshaar heb, die, die, dan, dan wordt het daarop gebaseerd. Als iemand een, een spitsere neus heeft en de andere heeft een, een bredere neus, dan is een spitse neus beter dan een, dan, een, dan een, om het zo te zeggen, een neus. Dat soort rare gradaties bestaan er. Nu uh, ga, ben jij dus uh, bezig met deze voorstelling, waarmee je dus ook weer een, een, een plek maakt voor jezelf, maar je maakt ook een plek voor Twee andere acteurs, want jullie spelen het met z'n drieën. Welke twee andere worden dat? Ja, uh, Ruwer de Maaschalk en uh, Sergio IJssel. Het is heel grappig dat je net de Dino Show noemde. Want Sergio die speelt is een van de vaste spelers van de Dino Show. En, um, uh, nee, hij speelt uh, Nolte, hè? Hij speelt not, die klopt. <laughs> ik ben niet zwart, jij bent zwart. <laughs> jij kijkt vaker dan ik, want ik wist, ja, ik, ik, ik wist eigenlijk zijn naam niet. Dat vind ik wel leuk. <laughs> nee, ik kijk heel vaak naar de Dino Show, omdat ik juist zo grappig vind. Is om, en omdat hij uh, ook van de Antilles komt. Dat hij, want je hoort dat aan zowel hem als aan jou als aan mij. Is dat we natuurlijk, ik bedoel, ik ben in Nederland geboren. Jij bent op, ben je op Curaçao geboren. Eigenlijk? Ja, ah, ik ben hartstikke op Curaçao geboren. Jazeker. Uh, maar jij spreekt accentloos Nederlands? Uh, niet altijd. <laughs> Wanneer spreek jij geen accentloos Nederlands, Remy Sambo? Uh, uh, het, het is. Uh, um, als ik dan ergens ben waar er heel veel Antillianen zijn, dan ga ik vanzelf zo praten. Dan komt het vanzelf gewoon erin. Ik weet het niet. Dan is, dan is, ik weet het niet. Dan, dan is het net alsof je in een soort van tweede verstelling tweede versnelling gaat. Je gaat gewoon een soort terug naar de antille en dan dan beweegt het allemaal anders, dan praat het allemaal anders. Dus dan, ja, ik weet het niet. Dat, dat, ja, dan. Want dit zie ik nooit bij jou als acteur. Ik bedoel, ik heb jou eigenlijk nog nooit op die manier... Op, ik zie jou vaak, maar ik zie jou nooit op die manier op het toneel. Nee, nee, nee. omdat ik ook niet wil voldoen aan een bepaald clichébeeld... van wat mensen uh, hebben van uh, donkere acteurs... of wat een donkere acteur moet zijn. Ik moest, een paar jaar geleden moest ik... Uh, uh, kon ik geen auditie doen voor een, voor een speelfilm... Omdat, ze, uh, omdat ik niet donker genoeg klonk. Dat meen je niet. Dat meen ik wel. En ze hadden iemand genomen die eigenlijk niet zo'n goed acteur was... maar die jongen had een ontzettend zwaar Surinaamse accent. En, en dat is blijkbaar het beeld wat men heeft van een donker iemand. Terwijl ik denk, van uh, iemand is donker en uh, dat zie je al... dus dat hoef je niet meer te spelen. Maar eigenlijk, wat je nu zegt, is jij valt dus eigenlijk uh, uh, tussen wal en schip. Want je bent en niet donker genoeg, klink je niet donker genoeg... om, om een donkere man te zijn, terwijl je hartstikke donker bent... En aan de andere kant word je niet gevraagd voor die grote rol omdat je donker bent. Ik denk dat dat vroeger zo was. Dat ik toen ik net was afgestudeerd, dat het zo was. En uh, op een gegeven moment. Je wordt brutaler. Je gaat kansen creëren voor jezelf. Je stapt op mensen af waarmee. Ik stap op mensen af waarmee ik wilde werken. Zo bijvoorbeeld de Gerrit-Jan Rijn. Dus dacht ik bij mezelf: van, in plaats van te wachten doordat de grote gezelschappen mij vragen. vraag ik mensen voor grote gezelschappen om met mij te werken. Om. Um, nou ja, wat ik net al zei. Ik, ik heb geen zin om gefrustreerd te worden, te denken van... oh, dat had ik heel graag willen doen. Als ik nu hotel wil spelen, dan ja. vraag ik de mensen erbij... die ik wil vragen, waarmee ik heel graag wil werken. Jij, uh, je vertelde net dat je geboren bent op Curaçao. En ja, we zitten natuurlijk net uh, vlak voor kerst. Ik ben eigenlijk heel benieuwd... Uh, ja, wat is een typisch Antilliaanse kerst? Um, een typisch Antilliaanse kerst? Ze zijn echt... Um, ja, uiteraard met heel veel eten, maar uh, ham, beenham... Dat, dat is dan typisch kerst en, en, en, en uh, varkensoortjes in uh, ja dat, dat wordt daar gegeten, maar het is heel lekker. Maar ik eet dat niet meer. Ik doe ook geen geen, varken, geen vlees eigenlijk. Dus uh, het, het, het, het, het is met, he met hele speciale hapjes. En je hebt uit Venezuela heb je een bepaalde muziekstroming, dat heet Gaita. En dat wordt dan heel veel gedraaid. Dus het is, het is heel. Uh, je zou bijna zeggen dat het een. Binnenshuis een soort car carnavalachtige sfeer heeft. Het heeft een heel ander soort sfeer. En hier is het heel erg eh, lekker eten zitten. Maar daar is het gewoon. Uh, ja, net een kantje feestelijker. Mira como het is daar niet een witte kerst, omdat het natuurlijk bloedheet is. Nee, het is wel een fantastische, het is wel een fantastische kerst, omdat je lekker gewoon buiten kan zitten... en muziek kan draaien. En het is een hele andere... Ja, ja het, is, het, is, het, is echt, het is echt anders. Wat heb jij meegenomen van de Antillen wat je nog steeds doet met kerst? Um. <laughs> ik moet hier heel hard op lachen. Omdat ik eigenlijk... Um, ja, ik, ik zou kunnen zeggen dat ik voor Nederlands ben... maar ik doe eigenlijk niet zoveel met kerst. Ik ben keihard aan het werk met de kerstdagen. Omdat dat, um, dat zijn dagen waarop er niks gebeurt. Waarop ik me dan ontzettend ga vervelen. Omdat iedereen met familie en zo aan het eten is. En dan denk ik: Oh ja, ik heb nog heel veel werk te doen. Dus ik werk gewoon met de kerstdagen. Dus een, een, een, een stille, eenzame kerst voor Remy Sambo. Ik hoop niet dat het eenzaam wordt. Ik hoop wel dat er iemand langskomt. Dat hoop ik dan, dat, ja. ik, heb het, ik heb het echt een keer gehad. Dat ik, ik weet nog de eerste kerstdag, joh, dat ik dan zat en ik had niks te doen. En ik ging naar mensen bellen en iedereen was druk bezig. En ik dacht, is dit het nou? Dus dat heb ik wel eens gehad. En tegenwoordig denk ik mezelf, ah joh, ga gewoon lekker werken. En dan is de dag zo voorbij. Als jij uh, tot slot uh, een kerstwens mag uitspreken, wat zou dat dan zijn? Het klinkt heel cliché, maar het is het moeilijkste wat er is. Uh, wees gewoon aardig voor elkaar. Ik, ik kom echt te weinig mensen tegen, vind ik... die gewoon, uh, um, gewoon normaal aardig kunnen zijn. En laten we uh, laten niet alleen een kerstwens zijn... laten we gewoon een levenswens zijn. Gewoon aardig zijn tegen elkaar. Dus aardig zijn als uh, smeermiddel... Um, hoe je het wil, maakt me niet uit. Op welke manier je het ook zou willen gebruiken. Als je me gewoon... Uh, ik denk, kijk, het is heel, heel stom. Soms loop ik de deur uit en wat ik dan doe, is ik zeg gewoon mensen gedacht. Sommige mensen schrikken ervan en sommige mensen krijgen een smile op hun gezicht. En dan denk ik, ja, inderdaad, want het, is gewoon, het, is, het, het, het kost eigenlijk heel weinig moeite. Dankjewel Remy. En uh, fijne kerst. Jij ja, ook, een hele fijne kerst. Ik hoop niet dat we dan eenzaam thuis zitten. Te werken. Ik ga je bellen. Als ik eenzaam thuis zit, ga ik je bellen. Ah, ik, daar hou ik je aan. Hey, bedankt, man. En uh, succes met de voorstelling. Ja, heerlijk. Gaita. De tijd uh, die vliegt als een malle. Ik uh, ga razendsnel terug naar Sascha Kooistra, dance recensent van de Volkskant, met haar ultieme tracks van 2012. Speciaal voor Oud en Nieuw. Nou ja, goed, dit hou je dus niet uh, in de top 2000. Nou, om dit jaar feestelijk af te sluiten, gaan we door, Sascha, met jouw keuze van 2012. Wat is jouw nummer 1? En nummer 1, ja, dat, die plaat ga ik niet laten horen, want die heb ik van de zomer al laten horen. Uh, dat was John Talbot. En eigenlijk is die hele plaat, is, uh, ik zou niet echt één nummer kunnen kiezen. Um, dus die heb ik dan niet gekozen. Um, en ik heb ook niet de meest hardere nummers gekozen, maar een beetje wat toegankelijkere elektronische muziek. En um, uh, het was moeilijk kiezen, um, maar ik heb er toch drie gevonden. En waarom was het moeilijk kiezen voor jou dan? Ja, omdat ik heel veel hoor en uh, elk nummer er, daar zit wel wat in. En elk nummer heeft wel weer een bepaalde vibe. En je wilt toch een beetje die nummers hebben die bij elkaar passen. En waar je echt wat mee had uh, het afgelopen jaar. Ja, want daar straks hebben we geluisterd naar uh, jouw kerstselectie. Uh, uh, nummers met een voornamelijk melancholische toets. Nu uh, oud en nieuw. Um, ja, ik ben wel benieuwd. Ja, nee, ik, begin een beetje, ik, ik begin rustig uh, met een nummer van een, uh, een Duitse producer. Um, en uh, om, om niet gelijk iedereen helemaal uh, uit zijn bed te laten stuiten, zeg maar. Um, uh, het is een nummer van uh, Christian Lufler. Het is een uh, Duitse producer. En die muziek heeft hij gemaakt in de periode dat hij verbleef op een eiland in de Oostzee. Um, dus het is uh, eigenlijk weer wat rustigere muziek. Wel wat meer uptempo dan uh, mijn nummers die ik met kerst had gekozen. En het is meer muziek voor in de huiskamer dan voor in de club. Uh, het, is een, ja, het is wel een huisplaat, maar dan wat kabbelender. Uh, ook een beetje weemoedig. Dus, dus er is, is weer een thema. Uh, ja, het is een beetje gevat in pasteltinten met zacht tikkelende belletjes en geruis op de achtergrond. Maar uh, dat kabbelende is omdat hij op een eiland zat en uit, over het water uitkeek. Ja, dat zou je wel denken dat hij daardoor geïnspireerd is, ja. Ja. Nou laten we maar gaan luisteren naar Christian Leuver en het nummer heet Forst. <totstuken> Ja uh, de eerste plaat is Christian Luffler a Forest. Hij, uh, hij is, uh, je zei dat hij op een eiland zat ergens in de Oostzee, maar waarom? Ja, waarschijnlijk net zoals een, uh, iemand die een boek schrijft... zich even wil terugtrekken in een hutje op de hei. Dacht hij, ik ga een plaat maken en ik ga dat op een eiland doen. Ja, want je hoort wel uh, het, het ruisen van, van water en zo. Ja, je hebt het echt het uh, gevoel alsof je uh, wandelt over het eiland... en door de bossen richting de zee loopt. En je hoort een meeuw en uh, wind door je haren... en een, een, een, een houtje knapt onder je schoen. En, ja, het, is echt, uh, het vertelt een verhaaltje, maar dan zonder woorden. Is dit nou een, een, een trek die uh, je ja, gemiddeld op een, een feest met oud en nieuw tegen zou komen? Dat denk ik niet echt. Misschien in het begin van de avond zou wel een mooie opwarmplaats zijn uh, als iedereen net een beetje komt binnendruppelen. En er uh, moeten nog best zijn nog een beetje stoevende heupen en ze moeten nog een beetje inkomen. En dan zou, zie ik het wel voor me. Ja. Ja. Of uh, uh, thuis als je je uh, klaar aan het maken bent voor een feestje. Ja, dus uh, make-up, een uh, beetje indrinken, gezelligheid. Ja. ja, jokje aan, jokje uit, welke jurkjes ook aantrekken. <laughs> Dat werk, ja. Wat je doet als, uh, als vrouw. Ja, als ja. man doe je denk ik andere dingen eigenlijk. Ik weet niet precies wat je dan doet. Ja. Pak aan, pak uit. Precies. Ja. Welke dansschoenen, ja. Trek twee die je hebt uitgekozen. Ja, trek twee. Die is van Daphne. Uh, Daphne is een uh, project uh, van Dan Snade. En dat is ook, uh, die kun je kennen van Caribou. Karibou is een beetje zijn uh, popproject. Uh, um, bij Daphne gaan wat meer de voetjes van de vloer dan uh, bij, uh, bij Caribou. Um, het is echt uh, elektronische muziek. En uh, Caribou is meer uh, een beentje, zeg maar. Uh, en Dit jaar verscheen uh, van Daphne uh, een album, Gia Long heet dat. Um, en daar komt het nummer vandaan wat ik gekozen heb, dat heet Jeje. En dat nummer is zo goed omdat het um, ja, dat woord jeje yeah, wordt de hele tijd herhaald. En dat heeft zo'n soort hypnotiserend effect op je. En dat is vaak fijn bij elektronische muziek, dat je in een soort trance komt. Um, en het is een, toch wel een beetje een slow nummer. Het heeft een wat stoperige structuur, dat hoor je straks wel. Um, en in combinatie met de opbouw en dat herhalende jeje, yeah, is het eigenlijk een heerlijk sexy dansnummer. Dus een sexy dansnummer voor uh, halverwege de avond? Ja, als je dan een beetje opgewarmd bent... en de schoenen misschien een beetje beginnen te knellen... dan, uh, dan voel je ze hiernaar even niet meer. Oké, okay, Daphne met je. Yeah yeah. oh. oh. oh. oh. oh. In. Ja, die heeft een goede opbouw. Het wordt eigenlijk steeds harder en voller en raarder ook eigenlijk. Want eigenlijk uh, is het een best wel gekke trek als je al die geluiden bij elkaar hoort. Heel druk eigenlijk. En uh, ja, toch werkt het wel heel erg. Ja, dit is wel een plaat die je uh, op de dansvloer tegenkomt volgens mij. Ja, ja. zoals de uh, zweetdruppels al een beetje van het plafond afkomen. <laughs> Zo'n ja. lekker gruizige dansvloer ja. en uh, bier. en ja. Uh... ja. Ja, zoals het hoort met een, met een goed feest natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hoe heb je deze ontdekt? Uh, je ja, eigenlijk pas heel laat, want eigenlijk um, hij is als telvinchjes als single al vorig jaar uitgekomen, um, maar er komt zo gigantisch veel uit. Ik kan niet uh, alle telvinchjes bijhouden uh, en ik luister toch voornamelijk albums. Om ja, daar gaat ook al heel veel tijd in zitten. En hij heeft, dit nummer stond op op, de, op het album wat uh, in oktober verscheen of november. En uh, ja, toen kwam ik er eigenlijk pas achter. Dus heel erg laat, een beetje spuit-elf-actie van... Uh, ik heb ook een mooi nummer ontdekt. Maar goed, dat maakt niet uit. Goede muziek blijft goede muziek. Ja, precies. En er uh, staat nu uh, in uh, jouw top uh, nou, drie van uh, Oud en Nieuw op dit moment. Um, uh, zullen we eerst naar, de, naar het derde nummer gaan uit, jou, uit jouw lijst? En dan gaan we daarna even kijken naar waar we naartoe moeten met Oud en Nieuw. Ja. De derde plaat. derde plaat. Um, ja, dat is een beetje een outsider... Uh, ik vind het ook wel leuk om een eigen eigenwijze keuze te maken. Um, dat is Deadbeat. Uh, dat is een project van uh, Canadees, Scott Monteith. Um, en die bracht dit jaar zijn achtste uh, album uit. Dat heette Eight. En er stonden acht nummers op. Dus alles mooi, uh, allemaal uh, met achten. Um, en voorheen maakte hij dubtechno. Wat ik de vorige keer ook al een beetje heb uitgelegd hoe dat klonk. Maar hij, is, uh, hij, hij woont in Berlijn inmiddels. En daar is hij beïnvloed door de Berlijnse minimal techno scene. Dus hij is iets anders gaan klinken. En. Niet verkeerd, dat is echt een goede plaat uitgebracht. Um, en dat is ook te horen in de track die ik uh, ge, heb uitgekozen. Uh, het is uh, een track die begint een beetje als dub techno, dus met een lome ritme. Uh, waar je eerst nog rustig een beetje met je voet mee tikt. Maar na een tijdje krijgt het nummer versnelling. En uh, krijgen de techno ritmes krijgen de overhand. En voor je het weet sta je te dansen. Het is eigenlijk een hele mooie opbouw, dat nummer. En um, het gaat niet echt enorm knallen, het blijft wel een beetje beheerst. Ja, het nummer heet uh, My Rotten Roots. Een gezellige, uh, gezellige titel van Deadbeat. Ja, probeer hier maar eens bij stil te zitten. Ja, ik heb nu echt zin om uh, nu de stad in te gaan en uh, flink te feesten. Ja, je hebt zin om de volgende plaat te horen en dan nog een paar uur la uh, langer. Ja. Maar wat, wat heb je toch eigenlijk een heerlijk werk, sasja Dat je gewoon zoveel mooie muziek uh, tot je beschikking hebt. Ja, het, uh, het gebeurt elke keer weer als je een goede plaat hoort. Dat je er weer blij van wordt en uh, dat je het wil delen met anderen ook. Want dat is natuurlijk ook het leuke van mijn werk. Dat je andere mensen blij kan maken met, uh, met goede muziek. Ja, want uh, ik heb aan jou gevraagd ook, uh, waar moeten we naartoe met Oud en Nieuw? Ja. En jij hebt natuurlijk ook uh, de uitladder, zeg ik dat goed, uh, van de Volkskrant? Hij ja, maakt de cultuuragenda en uh, ik maak natuurlijk ook elke week de dansagenda. En uh, ja, dus ik, ik zie wel waar de leuke feesten zijn. Tenminste, net wat je smaak is natuurlijk, maar uh, het aanbod is altijd heel erg breed. Want waar moeten we naartoe uh, als we lekker willen feesten met Oud en Nieuw? Um, nou, er is weer een heel leuk feest op NESM in Amsterdam. Dat heet Desselveel. Dat was vorig jaar een jaar overgeslagen en uh, dit jaar is de derde editie. En dat is een beetje een uh, festival. Uh, heel NESM wordt daarvoor afgehuurd. En er worden een paar boten neergezet waar dan muziek op is. En DJ's en livebands. En je kunt buiten bij een uh, vuurkorf kun je een warme chocolademelk drinken en een je uh, het avontuur opzoeken, eigenlijk. En je hebt Prachtig uitzicht vanaf de kade over heel Amsterdam. Je kijkt over het ei en dan zie je de skyline van Amsterdam. En dan zie je het vuurwerk. Ja, een betere plek om het vuurwerk te zien heb je bijna niet daar. Dat is Amsterdam. Heb je ook nog iets uh, voor in de rest van Nederland? Uh, ja, zeker. Dit is een uh, groot feest. Uh, even kijken in Rotterdam, in een Maasilo. Dan kun je vijf zalen hebben. Heb je daar Techno en house met uh, grote namen. Ben Klok, Marcel Detman uit Berlijn. Uh, Amen, Dixon, is een beetje deep house, Ook uit Duitsland. Um, ROD en Secret Cinema, is de Rotterdamse scene. Uh, en uh, ja, de kaarten kosten 42,50 en dan uh, heb je al een uh, goed avondje Techno. En uh, in Arnhem is ook nog een leuk feestje. Dat is georganiseerd door Achtbaan. Dat is een organisatie die uh, goede feesten organiseert op altijd bijzondere locaties. Dit keer in het, uh, in het Transformatorhuis. En dat is een monumentaal pand in Arnhem. En daar schijn je een goed uitzicht te hebben over de skyline van Arnhem. En uh, het is een klein feestje voor 300 man. En de uh, kaarten kosten 20 euro. Dus dat is een klein feestje, daar moet je snel bij zijn. Uh, ja. En uh, waar, waar gaat een, een, een dance race van de Volkskrant zelf naartoe? Ja, ik heb toch altijd een beetje de voorkeur voor thuisfeestjes. Omdat je dan met je vrienden bent. En uh, als je in een club staat, dan sta je eigenlijk ook maar weer in een club met heel veel anderen. Dat kun je elk weekend doen. Deselveel vind ik ook een leuke optie, maar ik denk dat het toch een thuisfeestje gaat worden. Ja, want dat is eigenlijk uh, volgens mij iets van de laatste twee, drie jaar. Hè? Dat thuisfeesten, uh, weet je, in de hippe scene uh, heel erg uh, ja, happening is. Ja, volgens mij wel. Ja, het is toch, je, je, je weet wat je kan krijgen. Je bent met je vrienden. En, uh, je, ja, het is natuurlijk ook goedkoper. De mensen hebben niet zoveel geld meer. En uh, ja, ik denk dat het toch uh, fijner is om met uh, dit soort avonden met, met, je, met je beste vrienden te zijn. Dus uh, oud en nieuw uh, met je beste vrienden uh, hier in Amsterdam. Uh, Dank je wel voor je selectie. Ja, graag gedaan. En uh, alvast een, een heel goed gezondheidskoord voor 2013. Ja, nog beter. 2020. En met de platenkeuze van Sasha Kooistra... zijn we bijna aan het einde van deze vier uur van de nacht van het goede leven. Voor iemand die deze vier uur begon met... er is iets mis tussen kerst en mei... kan ik zeggen dat ik me bijna als Ebenezer Scrooge voel. U weet wel uit de Christmas Carol van Dickens. In deze doorwaakte nacht voelde ik me bezocht... door de kerstgeesten van verledenheden en toekomst. En ik hoop dat u, net als ik, de poorten van een afgesloten... innerlijk kerstgevoel wat meer open hebt weten te zetten. Mede dankzij de hulp van alle mensen die hebben meegeholpen. En mocht u al volledig in het kerstgezitten, u nog meer hebben weten onder te dompelen... dan wel voor te bereiden op een paar mooie dagen. Dagen in rust en vriendelijkheid met elkaar of alleen. Het is best gek eigenlijk als je realiseert dat het goede... al het goede gewoon begint met de geboorte van een klein kindje... ergens ver weg in de stal. Met een wonderlijk set mensen om zich heen, dat dan weer wel. He, zijn maagdelijke draagmoeder, stiefvader Timmerman... een gecastreerde stier, een uitgeputte ezel... drie slimme mannen uit het oosten... waarvan eentje zwart, een ander geel en eentje wit... een groep herders die engelen horen zingen over een Griekse voetbalgod... onder het flikkerende discolicht van een komeet... en dan dus dat ene kindje dat later over water zal lopen... vissen zal vermenigvuldigen, mensen uit de dood laten herreizen... en alle lasten van de wereld op zijn schouders zal dragen. Maar nu is het gewoon een baby... Onwetend van wat hem uiteindelijk allemaal te wachten staat. Een baby waar je alleen maar van hoeft te houden. En dat wordt zeker gedaan door die bonte stoet van mens en dieren om hem heen. Het gaat om liefde. Niet waar? Wat iemand ook zegt. Liefde. En volgens mij is dat het echte kerstgevoel. Nou ja, goed, misschien 4 uh, uur radio. Uh, je wordt een beetje sentimenteel. Weet je wat, ik ga de ramen opengooien... en roepen dat ze de dikste kalkoen moeten kopen. Uh, snijd de kerststol maar aan. Of uh, nee, stook het vuur maar op onder, een, onder de kaasfondue... en dan maken we er gewoon een cheesemes van. Weet je wat, ik denk dat ik uh, Remy Sambo maar ga bellen... om samen naar Kietse kerstfilms te gaan kijken. Of nee, nog beter... Ik ga nog wat werken en alles op de Radio 1-site zetten. Zodat u alles per onderwerp kunt terugluisteren... of via adelinevanlier.nl per uur kunt terugluisteren. En dat van onder de warme dekens of voor het haardvuur. Heerlijk. Nou, euh, lieve mensen, geniet van deze dagen... en hopelijk ontmoeten we elkaar weer in het nieuwe jaar. Ik kijk nog even naar de andere kant van het glas... en ik zwaai naar Hans uh, en Vincent... en iedereen die zich uh, heeft ingezet... om deze nacht zoveel goede moed te laten zijn. Volgende week zit hier Jan Emaus. Nou, ik uh, wil heel graag uh, als laatste het woord geven aan Karin en Lucinda uit Amsterdam-Noord. Uh, mijn naam is Francis Broekhuizen. Ik wens u een heel vrolijk kerstfeest en alvast een ontzettend en prachtig voorspoedig 2013. Uh, tot snel maar weer. Dag en uh, goedemorgen. Ik heet Karin. Voor mij betekent kerst gezelligheid met familie en vrienden. En een lekker eten en ja, het einde van het jaar een beetje inluiden. U, u komt uh, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Suriname, volgens mij, klopt dat? Ik kom oorspronkelijk uit Suriname, ja, dat klopt. En hoe wordt kerst in Suriname gevierd? Warm. Eten en drinken en uh, met z'n allen gezelligheid en warm. maken. Warmte. Ja, geen witte kerst dus? Nee. Nee. <laughs> nee. Dat heb je hier ook niet iedere keer. Hier heb je ook geen witte kerst. Nee. Het gaat om de gezelligheid en de sfeer. Dat is het, gewoon het fijne bij ons. En uh, wat, wat zou uw kerstwens zijn voor, uh, voor, voor het nieuwe jaar? Of een wens zijn voor het nieuwe jaar? Nou, altijd wat ik altijd zeg: gezondheid en kracht en liefde. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, gezondheid, ja. kracht en liefde. Ja, voor iedereen. Oké, okay, nou, dan wens ik u dat alle, allebei toe. Want hoe heet, hoe heet u? Ik heet Lucinda. Dag Lucinda, en wat is uh, kerst voor u? Voor mij is kerst, liefde, warmte, ondanks dat het koud is, gezelligheid, familie, vrienden. Hello. En En uw kerstwens voor 2013? Mijn kerst voor 2013 is dat ik zo rijk word dat ik iedereen ermee van kan laten genieten. Dat is mijn enige kerstwens. Dat de mensen wat liever, vriendelijker, respectvoller met elkaar omgaan. En niet zo agressief. Dus ik hoop in 2013 een respectvolle jaar wordt. Want je merkt dat het respect gewoon nieuw is geweest in 2012. Vind ik hoop voor 2013 en voor de andere opvolgende op jaren dat het beter is. Dat mensen alleen maar meer warmte en meer respect voor elkaar hebben. Dat is wat mensen missen. Respect en warmte. En, en af en toe een staatslot winnen. Nou ja, whatever. Je kan, je, je, kan, je, kan al, je kan al wat winnen door respect te geven. Dat is al een winst op zich. Geloof me. Rijkdom is niet geld. Rijkdom is gewoon hoe je met elkaar omgaat. En daar dat hebben mensen niet door dat dat rijkdom is. Mensen zien rijkdom in het materiële. Maar rijkdom is gewoon van respect, warmte en gewoon elkaar warm te geven. Dat is het. Rijkdom is niet de staat alleen maar winnen. Er komt veel meer bij kijken. Als je geld hebt meneer, als je geld hebt en je bent ziek, kan je geen gezondheid kopen. Dus als je een beetje naar me vriendelijker naar elkaar toe bent... Wat is het allerbelangrijkste? Als dus mensen zo waren zoals ik, geloof me. Nou, nou geloof me. Echt waar. Als, zoals ik respect ben naar anderen. Nou, dan wou ik dat er miljoenen mensen zoals ik waren. Niet omdat ik beter ben, maar ik ga er wel zo op die manier mee om. Van, luister, als je een ander respect geeft, dan krijg je het tien keer dubbel. En doordat je het tien keer dubbel krijgt, geef je het ook weer tien keer dubbel. Precies. Dus geven en nemen. En dat vergeten mensen. Het is geven en nemen. He. Ik wens jullie een hele fijne kerstdag. Ik wens jou hetzelfde. En heel veel succes. Veel geluk en liefde. Oh, liefde hebben we volop. Doei, doei. Hey, doei. KRO. Nacht van het goede leven. Kies KRO.